Oké, okay. even kijken. Um, wat het hele verhaal om draait, is dat uh, ik heb het eerder gehad over, uh, over het niet doen van de wet, uh, het geloven in Jezus Christus, het ontvangen van genade, uh, waardoor uiteindelijk de wet in je bevestigd wordt, omdat de Heilige Geest het in je gaat bewerken, dus wat hetgene dat in de wet staat, ga je dan doen omdat uh, ja, de heilige geest dat in je bewerkt en dat is op basis van genade dus en, en dat je dus uiteindelijk niet uh, zelf de wet mag oppakken nou daar had ik het dus vorige keer over gehad uh, waar ik het uh, nog wat minder over heb gehad is dat uh, dat uh, dat we continu uh, dat, dat de duivel continu dingen onderneemt zodat wij niet de, de wil van God gaan doen. Dat is dus geloven in Jezus Christus. En daardoor redding, heiliging en uiteindelijk de verlossing vinden. Een uh, behoudenis dus. Uh, maar dat, dat, dat hij probeert op allerlei manieren. Door uh, de reguliere media. Door uh, onze opvoeding. Maar ook door uh, preken in de kerk. Op welke manier dan ook. Uh, en door, door wat andere christenen vertellen. Wat, wat voor denkbeelden erop komen in hun, dat het uiteindelijk uh, de bedoeling is van de duivel om uh, ons gebonden te maken, om, om ons onder een eed te brengen. Nou ja, het hele idee is dus dat, wij, uh, dat de duivel wil dat wij gaan werken uh, voor onze heiliging en voor onze rechtvaardiging. Nou, de duivel heeft daar een aantal methodes op en een mooie is het uh, maken van nieuwe wetten. Kijk, wat, uh, wat Titus en de emoties leerden van Paulus was: van uh, pas op dat, uh, dat er geen valse leraren in de gemeente komen, die ervoor zorgen uh, dat, dat je onder alternatieve spiritualiteit valt, dus alles buiten Jezus Christus, alles wat via de achterdeur binnenkomt. En uh, met name dat er uh, opgepast moest worden dat, uh, ja, dat, dat, dat men niet onder een wet kwam te staan. Nou. Maar het ging hier niet zozeer om alleen besnijdenis, maar het ging veel verder. Wat we bijvoorbeeld in de hedendaagse kerk zien is dat, uh, dat uh, zoals de Jezus de wet uitlegt, uh, is dat als je God lief hebt, als je naasten lief hebt, dan uh, volbreng je als ware de tien geboden. Maar daar houdt de kerk ook op. Wat Paulus ons echter leert, is dat, uh, dat er niets van ons in zit. Want stel je voor dat je door frustratie, door pijnen... Uh, dat het onmogelijk is om een ander lief te hebben en om God lief te hebben, überhaupt God lief te hebben dat is uh, vanuit een mens onmogelijk in zijn staat, omdat hij van God is afgekeerd, uh, uh, heeft God een voorziening getroffen dat je door genade de algehele wet vervult. Dus uh, je ontvangt dan zoveel genade dat je het automatisch gaat doorgeven naar beneden. En zo wordt de hele wet vervuld. Maar dat betekent dus dat je niet uit jezelf een stukje van de wet kan gaan doen. Nou, wat ik hier dus vertel is dat, uh, dat de kerk dus eigenlijk alleen maar het onderste deel van uh, de wet laat zien. Ze willen leraars de wet zijn, maar ze begrijpen absoluut niet waar ze over praten. Dus ze zeggen van ja, je moet ander lief hebben, je moet dit doen, je moet dat doen. En uh, je moet anderen vergeven. Dat is, dat is trouwens een hele, is eigenlijk een hele lelijke valstrik van, van die binnen de evangelische beweging erg uh, hoogtij viert, en dat is van uh, de wet van vergeving. Je moet anderen vergeven, want anders vergeeft God jou niet. Maar vergeet niet dat dit een wetsuitlegging is. Hè? Dat is heel belangrijk. Dit, dit was gericht tegen de fariseers. En uh, de fariseers weigerden in te zien dat hij de Christus was. En dat doen ze overigens nog steeds. Uh, of het nu binnen de kerk, buiten de kerk, bij de joden of buiten de joden is. Je blijft mensen hebben die Jezus Christus niet als Heer willen herkennen en er niet op gaan vertrouwen. Dus wat je dan krijgt is dat, um, is, is dat Jezus Christus niet de kans krijgt om in die mensen te werken. Want de Heilige Geest werkt op basis van het vertrouwen in Jezus Christus. Oké, okay. nou, waar zijn we nu gebleven? We hebben het dus over allemaal alternatieve uh, wetten. Denk aan uh, de wet van vergeving. Dus je moet vergeven, maar je kan niet vergeven als je zelf geen uh, onvoorwaardelijke... Liefde heb ontvangen. Als je zelf uh, leeg bent, als je zelf kapot bent, hoe kan je dan dat doorgeven? Je kan alleen je haat en je, je wrok verwerken door het genezende werk van de onvoorwaardelijke liefde, de genade van Jezus Christus. Even kijken. Nog een leuke wet, dat is wel een aardige. Dat is een wet van vrucht dragen. Uh, hoe moet ik dat uitleggen? Um, ja, de, denk aan, uh, dat, dat, dat is iets wat binnen de traditionele kerk heel erg hoog tijd viert. Uh, de wet van vruchtdragen zegt eigenlijk van: uh, het is uh, door de Heilige Geest uh, draag je vrucht, zeggen ze dan. Nou, dat klopt ook in wezen wel. Alleen gaat het wel iets verder, maar goed. Door de Heilige Geest draag je vrucht. En uh, uh, het is. Uh, het is uh, een idee om te kijken welke vruchten je hebt. Dus je moet je voorstellen, vaak gaat het dan zo in werk. Dan, wordt de, dan worden die vruchten van de geest opgenoemd. Vanaf het kansel, zeg maar. Vanaf het preekgestoelte of het podium, geeft het een naam. En dan worden die negen vruchten van de heilige geest opgenoemd. Zoals die in gelaten staan. Nou, die staan niet om die reden daar vermeld om zo genoemd te worden. Maar goed, ze worden daar zo genoemd. En vervolgens, dan wordt je geweten aangesproken door de predikant, en die zegt dan van, nou, welke vruchten heb je in je leven? Nou, natuurlijk, de, de meeste christenen, uh, om de reden die ik dus probeer te verklaren aan de hand van deze studies, hebben onvoldoende vruchten in hun leven, oftewel, ze zijn van natuur, zijn ze heel aardig, kunnen ze heel liefdevol overkomen, uh, ze, ze, ze zijn heel zachtmoedig, of ze, of ze zijn heel erg getraind om geduld op te brengen, maar uiteindelijk komt het erop neer dat ze diep in hun hart uh, nog steeds dezelfde zondige mensen zijn. Dus, het is geen dragen, maar het is, een, uh, het is een, uh, een onderdeel van hun identiteit. Om, uh, en ze zijn ergens heel erg op getraind. Ze zijn ergens uh, heel goed in opgeleid om dat te kunnen doen. Maar in wezen zijn ze nog steeds diep van binnen zondige mensen. Dus wat je zou krijgen is, die lijst die wordt opgenoemd en... Ik durf te wedden dat er geen... Ik durf echt op te wedden, maar dat mag ik natuurlijk niet doen. Maar ik durf erop te wedden dat al die mensen die daar zitten... In wezen, dat heb ik ook nog, omdat ik, ik zit me nog in de leer te verdiepen. Uh, ik begin al vrucht te dragen, dat merk ik. Maar ik durf te wedden dat er niemand daar in die zaal zit. Helemaal niemand. Die durft te zeggen van... Of die kan zeggen van... Ja, ik draag vrucht op alle gebieden of op alle dingen. Dus er zit altijd... Uh, Laten we zeggen dat, dat ik dat ben en dan zit ik daar. En dan mag ik rustig zeggen dat ik gewoon uh, door, door mijn verleden moeilijk in staat ben om... Uh, nou ja, kijk, ik kan wel geduld opbrengen, ik kan wel lang wachten. Maar lang wachten is uh, niet, niet, niet de manier om uh, geduld op te brengen. Ik ben, uh, want, want dat is niet, dat is niet zeg maar, geduld hebben, nee, dat is lang wachten. Ik ben ook niet in staat om uh, de ander makkelijk te vergeven. Sterker nog, dat is, dat, daar ben ik nu nog niet toe in staat. En uh, dus, dus uh, en, en langmoedigheid, uh, veel tolereren, dat, dat, dat, dat lukt mij nu niet. Um, dus het is belangrijk dat je beseft dat het hier om vruchten gaat. En vruchten, dat zijn... Uh, Dingen die komen op als poep, om het in normaal Nederlands te zeggen. Dat zijn dingen die je niet zelf kunt uh, voortbrengen, maar die komen door zeg maar, de kern van jou naar buiten. Dus als je af en toe lelijk tegen iemand uitvalt, dat is heel normaal. Dat komt door je zondige staat. En omdat je waarschijnlijk uh, niet in de geest wandelt, maar in een wet. En ik zeg niet de wet, maar in een wet. En dat, dat moet je niet als uh, een aanval opvatten, maar je moet begrijpen waar het vandaan komt. Want daardoor kan je het probleem oplossen. Maar dus, er zit dus altijd wel iemand tussen, en daar ben ik dus bijvoorbeeld, en die moet erkennen dat die in de ene vrucht, wordt dan gezegd, hè, let op, in de ene vrucht wat beter is dan de ander. Ja. Hoe kan je nou in de ene vrucht uh, beter zijn dan in de ander? De vraag is überhaupt of het mogelijk is om beter te zijn in de ene vrucht dan in de andere vrucht. Immers, het zijn vruchten. En uh, als, ik, als ik nadenk over het woord vrucht, dan is dat iets dat voortkomt uit de voeding die je neemt. Dus, uh, een boom die is op zoek naar water, schoon drinkwater door zijn wortels. De boom houdt zich bezig met het zoeken naar de goede voeding. De boom heeft blaadjes, daar valt de zon op. Maar stel nou dat er gif in het grondwater zit... Stel nou dat er kwik in zit, of stel nou dat er iets in zit dat, dat, de, dat de boom uh, ziek zou kunnen maken, waardoor, uh, uh, ja, waardoor het ziek wordt van binnen, uh, dan zal de boom, zeg maar, slechte of geen vrucht voortbrengen. Nou, wanneer, uh, wanneer de boom dus uh, vanaf de geboorte vertoont maar wanneer het de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt dan heeft het kans op genezing of herstel en zo werkt het dus eigenlijk ook met de gelovigen wanneer de gelovige verkeerde vruchten neemt uh, of nee verkeerde voeding neemt uh, zal het ook verkeerde vrucht voortbrengen nou het is dus een kwestie van geloven in de juiste voeding en geloven is eigenlijk het het uiteindelijk tot je nemen van de voeding dus dat, dat, is, dat is wat geloven is. Je gelooft in het evangelie. En daardoor komt het evangelie in je hart. En de geest van God komt in je hart te wonen. En uh, doordat je er blijvend op, op Jezus Christus en het volbrachte werk vertrouwt, ga je vrucht dragen. Nou, wat er vaak in die kerken gebeurt is, men denkt, uh, en dat, dat, is, dat is nogmaals geen frontale aanval op jou. Het is een frontale aanval op... Uh, ...op degene die jou dat aan heeft gedaan, want jij kan er in wezen niks aan doen. Maar wat om gaat is dat jij staat onder een wet waarschijnlijk en daardoor draag je gewoon geen vrucht. Je acteert goed, uh, je probeert aardig te doen tegen mensen en daar slaag je vanuit je vlees. Denk je wel aardig in, je weet niet wat voor schade je ondertussen aanricht. Uh, ik moest ook tot die ontdekking komen dat het gewoon zo was... En, uh, en ondertussen leef je leven gewoon voort. Maar het is wel uiterst vermoeiend. Terwijl Jezus toch heeft gezegd van ja mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dat betekent dus dat jij het niet moet gaan doen, maar dat hij het moet gaan dragen. Hij zegt ook van kom bij mij en leer van mij. Als we kijken naar Maria en Martha, uh, waar Jezus uiteindelijk op visite gaat. Dan zien we dat, dat, dat Martha zich helemaal uit de, uit de naad aan het werk is. Terwijl, terwijl, terwijl Maria, die zit lekker op de grond en die in die luister naar Jezus. En die heeft het betere deel. Nou, wat gebeurt er dus? Het gaat om het horen van het woord en het erop vertrouwen dat het waar is. Nou, het gaat erom dat het hier natuurlijk het woord van God is, het evangelie. En het evangelie is, je hoort het woord van Jezus Christus, van het volbrachte werk van Jezus Christus. Jij hoeft het niet te doen. Maar hij, door zijn heilige geest, die uitgestort is op Pinksteren, gaat het in je bewerken. Alleen omdat jij gelooft en vertrouwt op het volbrachte werk van Jezus Christus en op Jezus Christus zelf. En dat is het evangelie. Nou, wat gebeurt er? Dan vindt er een, uh, een iets plaats, dat heet de wedergeboorte. Oftewel, de heilige geest komt in jou wonen. En uh, je wordt opnieuw geboren, je wordt hersteld. Nou, wat er dan, dan gebeurt is, als je dan nog steeds niet onder een wet valt, en het kunnen allerlei soorten wetten zijn hoor, het kan, kan zijn dat, dat de kerk zegt, je moet gaan evangeliseren, terwijl je bent er nog helemaal niet aan toe, of de geest zet je er niet aan toe aan, of in ieder geval, dat er een moeten wordt opgelegd, of dat kan de wet van tongentaal zijn, dat is binnen de Pinksterbeweging, dan, dan is het zeg maar een pre om, eh, om in vreemde talen te spreken. Uh, terwijl dat zijn dingen, of je moet, je moet uh, een gave van de Heilige Geest hebben, je moet profiteren, uh, je moet mensen vergeven, je moet aardig doen. Maar wanneer je nog niet zeg maar, opgegroeid bent uh, in de liefde, opgegroeid bent uh, uh, en gegrondvest bent in Christus, dan, uh, dan, dan ben je daartoe niet in staat. En los daarvan, dat zijn allemaal dingen die Christus zelf binnen zijn gemeente bewerkt. Dus als een gemeente gewoon niet evangeliseert, en er is niemand die zegt dat het moet, uh, dan wordt, zal er ook nooit geëvangeliseerd worden, uh, als er geen goede evangelieboodschap gebracht wordt. Oké. Okay. Uh, maar dus het hele idee is, het gaat dus om vrucht dragen. Nou, dat heet dat proces van vrucht gaan dragen geleidelijk, dat heet Heiliging. Nou, een heiliging is volgens velen een proces dat levenslang duurt. Ik vraag mij af of dat werkelijk zo is, want als ik Paulus begrijp, dan spreekt hij over mensen die een bepaalde vorm van volmaaktheid hebben bereikt. Uh, ik zeg dan niet dat je dan, uh, dat, je dan ja, dat heeft niks te maken of je dan wel of niet de wet overtreedt of nog wel of niet zondigt. Dat weet ik niet, maar er wordt gesproken over een vorm van volmaaktheid. Dat betekent dus dat, dat, dat je naar een soort maximumpunt toe kan gaan. Uh, ja, ik, ik weet niet hoe dat zit. Wat ik wel weet is dat, uh, dat, het, heel veel, um, dat het heel misleidend is om te zeggen van dat uh, er geen punt van volmaaktheid is en dat heiliging een oneindig lang proces is tot stervens toe. Want uh, dat geeft eigenlijk een soort excuus van, uh, ja ik doe nog steeds dezelfde dingen als twintig jaar geleden en ik heb geen groei gezien, maar dat komt omdat heiliging een levenslang proces is. En dat is wat je vaak in de kerk dan ziet. Ik, ik denk dat dat een, een totale en een fatale leugen is en ook nog onbijbels omdat Paulus spreekt over mensen die die volmaaktheid wel degelijk bereikt hebben. Ik zal binnenkort met de teksten aankomen. Maar het is vooral nu even het uiteenzetten van hetgeen wat ik nu uh, in het kort geleerd heb dus. We hebben het dus over verschillende wetten. We hebben het over vruchtdragen. Uh, ja, vruchtdragen is dus iets dat voortkomt uit wie je bent. Of wat je bent. Dus ben je, een, uh, ben je een appelboom, dan zal je appels voortbrengen. Als je een gezonde appelboom bent. Ben je een perenboom... Dan zal je waarschijnlijk geen bananen voortbrengen, maar dan zal je nog steeds peren voortbrengen. Wanneer je een zondaar bent, en volgens Gods woord de Bijbel, ben jij een zondaar, wanneer je nog niet gerechtvaardigd en geheiligd bent. Tenminste, je bent dan geen zondaar meer als je gerechtvaardigd en geheiligd bent, maar je zal nog steeds de trekker vertonen vo voordat je door je heiligingsproces heen bent van een zondaar je zal uh, je, je zal de wet blijven overtreden je zal uh, ja, mensen onbewust en misschien soms zelfs bewust uh, pijn doen met wat je doet want dat is de wezenlijke aard van zonde want als je dat is dat is dat is dat je God of de mensen in je omgeving dat je die pijn doet of uh, ja, schade toebrengt. Nou, waar het dus om gaat is vruchtdragen. Vruchtdragen begint bij het horen van het woord. En dan wel het woord van God. Dat betekent dat dat gepredikt moet worden in de kerken. Nou, op dit moment wordt dat absoluut ontoereikend uh, gepreekt in de kerken. Je hebt te maken met... Uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Je hebt te maken met allemaal bijzaken. Je hebt te maken met uh, uh, wetslering... En uh, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Kijk, stel dat het bijvoorbeeld gaat over vergeving, die hebben we al eerder gehad. Er wordt er alleen gezegd van ja, vergeef de ander en je zal zelf vergeven worden. Ja, dat klopt, dat is waar. Maar uh, een zondaar is van binnen niet in staat om iets goeds voor te brengen. Dus heeft dat weinig zin om dat te zeggen. Waar dan ook de aandacht op wordt gericht is... De, bijvoorbeeld de gaven van de heilige geest. Waar niet de aandacht op wordt gericht is de genade. Dat is Christus Jezus zelf, genade. En, uh, maar waar wel dan weer aandacht op wordt gericht dat zijn de uh, gaven van de geest. En De gaven van de geest, daarin wordt uh, genezing, zowel fysiek als innerlijke genezing, uh, dan wordt er gesproken over tongentaal en al die dingen meer, profetie, werking van krachten. Maar concreet uh, zien wij nog niet, uh, krijgen wij niet hetgene geleerd, waardoor wij uiteindelijk zeg maar, uh, de mogelijkheid hebben om vanuit de juiste bron die graaf te ontvangen. Wat er wel wordt geleerd, en dat gebeurt meer in de charismatische kerken, is dat je daarvoor voor bijvoorbeeld uh, om, om dingen beter voor elkaar te krijgen, uh, dat er bepaalde zalvingen zijn. Nou, dat is best wel knap, gezien uh, in de enige brief waar uh, over geestenschaven gesproken wordt, dat is een brief, uh, van, van Paulus aan, de eerste brief van Paulus aan de Korinthe, en dan wel hoofdstuk 12 uh, en 14, en ook ergens in Romeinen, volgens mij in Romeinen 6 wordt er ook eventjes iets over aangehaald. Maar meer niet. Dus het hele idee is dat, dat over die paar stukjes waarover gesproken wordt, uh, dat wordt zo dik uitvergroot. En eigenlijk alleen het symptoom, zeg maar, zeg maar alleen een vrucht. Want eigenlijk is de gave van de geest is een vrucht van de geest. Het komt voort uit die geest. Um, er wordt dus niet gekeken naar de bron. Uiteindelijk, maar er wordt vooral gekeken alleen naar de vrucht. En je wordt eigenlijk geoordeeld op dat je die vrucht niet voldoende in uitvoering brengt, uh, terwijl men, als men het over opwekking heeft bijvoorbeeld en zich afvraagt van waarom is er geen opwekking in Nederland. Dan bedoelt men met opwekking zeg maar het uh, doen van die vruchten, tenminste het doen van evangelisatie plaatsvinden van bekering, uh, dat, dat, dat de mensen tot geloof en genezing komen, dat soort dingen. Maar dat zijn eigenlijk allemaal dingen die voortkomen uit het werk van de heilige geest. En dat wordt de geest van genade genoemd. En die is er op basis van genade en niet op basis van wat je doet. Nou, zo kan je dus heel lang doorgaan. Wat ik dus vertel is, uh, de kerk stimuleert ons om, uh, om vruchten te doen. Maar dat, dat is niet bijbels. Wat wel bijbels is, is om het evangelie te prediken, dat wij erin kunnen geloven. En dan vervolgens dragen wij vrucht. En dat zijn dus die vruchten die hun dus opnoemen, waardoor we een schuldgevoel krijgen omdat we ze niet dragen. Nou ja, kortom, dat is wat er nu in de kerk gaande is. Uh, nu ben ik er niet om de kerk te veroordelen, maar... Ik zou hier eigenlijk willen zeggen van dat het het beste is om genade te prediken, want dan heb je nog een beetje kans op opwekking. Uh, maar voorlopig zal de kerk dat niet doen. Kijk, het is heel simpel. Ik heb gewoon een stelregel. En dat is van, als ik iets doe, dan klop ik mij op de borst. Maar als God iets doet, dan wijs ik met mijn vinger erboven en dan zeg ik prijs hem. En dan krijgt hij alle eer. En dat baseer ik op uh, Romeinen 3 vers 27, van uh, welke reden hebben wij om ergens trots op te zijn? En dan zegt Paulus, is dat op basis van het werk wat we doen? Nee, want dat is uitgesloten op basis van de wet van geloof. Want we hebben, uh, we hebben geen reden om trots op onszelf te zijn, wanneer wij slechts geloven, en geloven is gewoon relaxed onderuit zitten... En vertrouw op Jezus Christus en Hij gaat het in ons doen. En, uh, en, en wanneer Jezus het doet, heb je geen enkel recht om te zeggen van... God, dat heb ik nou eens goed gedaan. Dus vandaar. Um, dus nogmaals, de, de, de claim is heel simpel van... Als ik erop wordt gewezen dat ik iets niet goed doe, dan klopt dat. En als, uh, als er dan gezegd wordt van dat moet je doen en ik doe dat vervolgens en ik doe het goed, dan heb ik alle redenen om daar trots op te zijn. Nou, dus wat de kerk eigenlijk zegt is van, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zussen, je moet zo doen. Maar uh, niet zegt uh, hoe je het doet. Want ze verlangen eigenlijk dingen van ons, de kerk verlangt dingen van ons, uh, waartoe we niet in staat zijn door onze zondige staat. En uh, ja, en dat... dat dat is de hele ware essentie. Ne ne neem bijvoorbeeld nog iets. Uh, word of faith. Word of faith. Uh, Woord geloofbeweging heet dat. Het komt hoofdzakelijk een beetje uit de hoek van Kenneth Hagen. Dat is een of andere foute geosmaatische stroming. Nou, Vincent mag je niet zeggen. En uh, wat daar op tegen is, is dat daar eigenlijk gezegd wordt van de woorden die je spreekt, uh, die gaan wat bewerken in de geestelijke wereld. Nou is dat ten dele waar. En het klopt ook dat uh, Jacobus in, in zijn uh, verhandeling vertelt uh, van als je, uh, als je spreekt, uh, er komt kwaad uit je mond, dan kan dat zeg maar uh, kwaade werken voortbrengen. Dat, dat, uh, je tong bestuurt eigenlijk je hele leven. Het is een roer, uh, als een roer van een schip. En nu klopt het allemaal wel, en dat staat er ook... Um, maar wat belangrijk is, is om dat in de juiste context te plaatsen. Want de dingen die uh, uit je voortkomen, dat heeft te maken met, of de woorden die je voortbrengt, de gedachten die je voortbrengt, die hebben te maken met de staat van jezelf, van je hart. Het heeft te maken met hoe, uh, hoe rein je bent in je reinheid, in je heiligheid, heeft te maken met uh, in hoeverre jij de onvoorwaardelijke liefde voor God hebt geaccepteerd in de genade staat, of de genade ontvangt en dat is op basis van geloof dus het stelt allemaal geen bal voor dat is gewoon, ja, dat is, dat is zeg maar een geestelijke uitkering en als je aan het werk gaat dan neemt de wet het over van de geest en de geest trekt hem zich vervolgens terug en dat is overigens nog een zonde tegen de heilige geest ook en wat dat dan betekent is dat je dan um, dat je dan Zeg maar werken dus vlees gaat voortbrengen. En die werken dus vlees. Nou ja dat staat ook in diezelfde gelaten brief bij die vruchten. Dat zijn die vruchten die je eigenlijk voortbrengt. Naast je acteerwerk van de vruchten van de geest. Dus. los ervan als je de vruchten gaat acteren. Dan is het behoorlijk geen heilig. En daar heeft Jezus alles op tegen. Dus die verlogening van, van de geest. Vindt plaats als je de wet gaat doen. Ja. Nu met woordgeloof of word of faith wordt er gezegd van je moet oppassen met wat je zegt. En dan halen ze vaak ook nog die tekst aan van uh, als je tegen een berg spreekt dan zal die zich verplaatsen. Zo zeggen ze hem dan. Maar volgens mij mist er dan iets uh, essentieels in de tekst. Er wordt iets weggelaten en dat is als je spreekt in gelooft met je hart. Nou, de enige manier om met je hart te geloven, dat God het gaat doen, want dat is van belang, hè? want jij gaat dat niet doen, God gaat het doen. Dus als je God vertrouwt met heel je hart en je spreekt tot die berg, nou, dan zal die zich verplaatsen. Daar ben ik ook wel zeker van hoor. Alleen denk ik niet dat het niet zo relevant is om berg te gaan verplaatsen, maar goed, je zou het kunnen. Door de kracht van God en vertrouwen op God. Dus... Maar Word of Faith zegt dus eigenlijk dat het te maken heeft met het spreken. Nou, volgens mij heeft het te maken met het vertrouwen dat God het gaat doen. Als ik de Bijbel erop nasla. Dus, uh, en, wat, wat, ja, en wat voor vrucht brengt nou zo'n lering voort? Nou, zo'n lering vertelt ons eigenlijk dat we moeten oppassen met wat we zeggen. Dus kortom, wat werkelijk op ons hart ligt, vaak zijn dat hele grote zondes. Vaak is dat haat naar andere mensen. Vaak is dat onvergevingsgezindheid. Wat dat tot resultaat heeft is dat we niet oprecht zijn. Dat we niet eerlijk zijn. En dat we vaak om de, de zaken heen lullen. Wat mij enorm heeft verlost is door God tegen God uit te spreken aan wie ik echt een gloeiende hekel laat. En wat hij dan vervolgens doet is omdat jij je zonde blijft omdat je een keertje eerlijk bent, een keertje oprecht hoort. Een keertje niet gelooft in een valse lering als de word of fate. Want de word of fate is eigenlijk een wet die zegt van wat je spreekt uh, heeft invloed op je omgeving. Dus kortom, wat je spreekt uh, zal uiteindelijk ervoor gaan zorgen dat je, uh, ja, dat beïnvloedt je leven. Dus je moet oppassen met wat je spreekt. Maar als zondaar ben je niet in staat om dat te gaan beheersen. Kortom, om het lang van kort te maken. Het is een wet. Er wordt jou een wet opgelegd. Een, een, een wet um, een onbijbelse wet het heeft eigenlijk te maken met ja, een soort van tovenarij want daarin geldt ook het principe van wat je spreekt, dat breng je voort en sterker nog die mensen die het zelf zeggen, die zeggen van ja, als je over rijkdom spreekt, dan zal je rijkdom krijgen nou, het is altijd over geld altijd, en je weet het hè uh, de zucht naar geld geldzucht is de bron van alle kwaad en dan zeggen ze wel van ja, het gaat niet om geld, maar ze kunnen alleen maar daarover over lullen. Dus we dus moeten maar eens ophouden met dat uh, gedoe. En dat is echt stierlijk zat. Dus, Word of fate hartstikke leuk, maar mooi prullenbakvoer. Dus als je boeken van Kenneth Hagen thuis hebt, dan zijn die mooi voor de prullenbak. Um, goed, Word of Fates. Kijk, ik vertel dit natuurlijk omdat ik zelf ook in die grap getrapt ben. Hè? En uh, ik heb genezing bij heb ervaren door gewoon te doen wat God vraagt. En dat is geloven in de genade. En het prediken van genade. En ik wil dus door, door, door zeg maar het aanwijzen van een lering. Dus ik had ook een andere lering kunnen nemen. Voor mij had ik de, de Doordse leerregels kunnen nemen. Want die staan ook vol met uh, crap, met rotzooi. Uh, over dat je moet werken voor dankbaarheid of zo, iets in die trant uh, en dan bedoelen ze werken de wet heel duidelijk uh, je moet je voorstellen dat, dat ik had elke valse lering kunnen pakken want elke valse lering probeert jou onder een wet te brengen want dat is het enige wat de duivel heeft de duivel werkt op basis van de wet de duivel kan handelen op basis van de wet dus het hele principe is van als de duivel jou onder de wet kan krijgen, heeft hij jou uh, in zijn macht. En de wet is ook een tuchtmeester. Dat staat ook in de brief, Volgens mij gelaten 3 of 4, ergens in die richting moet je het zoeken. Het is een tuchtmeester. En toen God had bepaald van, hé, hey, we gaan uh, het is tijd om de erfenis uit te delen. Heeft God ons onder die tuchtmeester vandaan gehaald? Onder de wereldgeesten vandaan staat er letterlijk dus ga nu niet nog een keer proberen om onder een wet te staan. Want, en welke nobele reden er ook is, of het nou dankbaarheid is, of dat het gewoon heel vroom klinkt, uh, of omdat het heel vroom staat. Uh, laat je niet verleiden. Want er zijn, er zijn vele valse leraren en profeten in deze wereld. En dat zijn er echt veel hoor. Dat is echt, dat, je, je, je ogen worden echt geopend. Zodra je door hebt van als het om de genade gaat, hoeveel valse leraren er zijn. Goed, waar ik even mee wil afsluiten is, ik heb uh, pas geleden met iemand gesproken. Uh, en die heeft gezegd van, Vincent, ik heb moeite met bijbel lezen. Nu kan dat twee redenen hebben. Uh, ik denk dat het in het geval van de persoon die ik gisteren sprak, het was gisteren, sprak dat het te maken heeft met een valse zalving... Nou, zoals ze staat in 1 Korinther 12, is er maar één zalving, dat is de zalving van de Heilige Geest, en die brengt vruchten en gaven voort, op basis van genade, op basis van het geloof in Jezus Christus. En um, dat is allemaal leuk en aardig, uh, maar het hele probleem is dat door dergelijke valse zalvingen, die, die worden uitgedeeld door middel van handplegging, kijk handpleging op zich is niet verkeerd, maar je moet even begrijpen waarom ze de handen opleggen. En als ze spreken over een andere zalving dan de heilige geest. Of dan de heilige geest zoals die in de Bijbel beschreven wordt. En die is slechts op basis van de genade. Dan, um, dan raad ik je aan om niet naar voren te gaan. Sowieso raad ik je aan om niet naar voren te gaan. Want de grap is, is dat ik heb de heilige geest ontvangen zonder naar voren te gaan. En er zijn zat mensen in de Bijbel die uh, door middel... ...van uh, slechts het vertrouwen uh, op Jezus Christus... ...dus door het horen van de prediking en door het geloven in hetgene wat tijdens die prediking werd verkondigd... ...hebben mensen de Heilige Geest ontvangen. Er is slechts één voorbeeld. Nee, er zijn er twee waarin de Heilige Geest uh, niet direct ontvangen werd... Uh, ...en waarvoor handopleggingen zou moeten toegepast worden. En de ene, het ene voorbeeld het was omdat het volgelingen van Johannes waren, dus nog niet in Jezus geloofden. Nou, een ander is. Uh, en daarna werden ook de handen nog opgelegd. En de ander, dat was. Uh, dat was gewoon, ze, ze, ze geloofden in Jezus, maar op een of andere manier hadden ze dat nog nodig. Maar dat was slechts één voorbeeld, dus. Nou, en. Maar, een andere, uh, maar, maar het hele punt, dus, is. Uh, als je een valse zalving ontvangt. Uh, wat er dan vaak gebeurd is, is dat je of uh, niet meer in het bloed van Jezus kan geloven, niet meer in het verlossende werk, uh, zonde gaat ontkennen, weet ik veel wat, uh, gevoelig bent voor valse leringen, voor meer valse leringen, uh, want vaak clusteren zondes en clusteren uh, valse leringen. Het, het, het is een beetje het principe van Gods woord, want als je op Gods woord vertrouwt en gelooft wat er staat... Uh, het evangelie dan, en ik zal straks punt 2 noemen, dan begrijp je wat ik bedoel. Uh, maar als je dus vertrouwt op het evangelie, op het woord van God, dan uh, zal God in je kunnen gaan werken. En dan zal je meer en meer waarheid ontvangen. Dat schrijft de openbaringen ook aan het einde. degenen die geheiligd worden, die zullen nog heiliger worden. En degene die op een foute weg zitten, die zullen nog meer verkeerd raken. Dat staat in openbaringen 22, zo'n beetje aan het einde. Waar ik toe wil is, ik wil eigenlijk zeggen dat, uh, dat de duivel werkt dus volgens hetzelfde principe als het woord van God. En dat is uh, dat als je vertrouwt op zijn woord, of vertrouwt op een valse evangelie, er dus zal zich meer en meer onreinheid aan je gaan clusteren, meer en meer leugen aan je gaan clusteren. En de duivel zal steeds meer grip op je leven krijgen. Nou, ze dus werkt het dus ook met die valse zalving. Uh, wat ik heb gezien tot nu toe van valse zalving... Is dat mensen gewoon de Bijbel niet meer kunnen lezen. Uh, Jezus Christus niet meer als Heer in hun leven kunnen herkennen. Of dat ze, dat ze gekke verhalen gaan verzinnen. Ik heb bijvoorbeeld een verhaal gehoord. Dat is echt geniaal. Dat kan je alleen verzinnen als je zwaar bezeten bent. Um, dat, dat, dat, dat is zo'n geine verhaal. Dat, even kijken wat, wat, wat vertelde hij ook weer. Hij vertelde dat... Uh, dat hij zei van nou God heeft me dit laten zien. Dat... Uh, dat zondes, of het overtreden van de wet bedoelt hij daar in dat geval blijkbaar mee. Ik weet ook niet wat hij ermee bedoelt met zondes. Want zonde onder het oude verbond is anders dan zonde in het nieuwe verbond. Maar dat is weer voor een andere keer. Maar hij zei van dat zonden uh, uh, gebonden zijn aan nationale uh, grenzen. Dus wat hij zegt is als je in Nederland zondigt en je gaat naar Duitsland dan heb je nog niet gezondigd, als je in Duitsland bent. En toen zei ik, oké, okay, uh, maar wat, wat is nou precies jouw claim daarmee? Nou, dat je dus in Duitsland nog niet gezondigd hebt. En als je dus in Duitsland zondigt en je gaat naar een ander land, dan heb je nog niet in dat eerstvolgende land gezondigd, als je daar nog niet geweest bent en gezondigd hebt. Ik zeg, oké. Okay. Eenmaal thuis, goed nadenkend natuurlijk, want ik zat te denken: van nou, dit is wel zo'n vaag verhaal. dat uh, ik, ik begon er zelfs grappen bij te maken. Ik dacht even: nou, ik, ik, ik begon echt grappen te maken van. joh, dan hebben we Jezus Christus helemaal niet nodig. Nee, dan moeten we, moeten we de wereld opdelen in microstaten. en dan vervolgens touringcarbussen nemen. en ons leven lang uh, ons uh, laten vervoeren met, met, met die touringcarbussen, zodat. Als we zondigen, dat we dan niet onder de zonde staan, zeg maar. Nou, wat, wat dus eigenlijk op neerkomt, is dat dit de grootste onzin is, al ten eerste. En ten tweede dat, uh, en notabene door zijn heilige geest neergegeven, zei hij zo. Maar um, dat het de grootste onzin is en dat het, uh, het, werk van, het volbrachte werk van Jezus Christus totaal ontkracht, verkracht en onnodig maakt. Uh, kortom, dat het totaal... Uh, ...ja, eigenlijk God buiten werking stelt. En, en daarnaast is het gewoon de grootste nonsens, maar dit soort verhalen... ...en ik heb er zo heel veel gehoord natuurlijk... ...de grootste nonsens komt voort uit die, uh, uit die valse profeten. Ze beginnen dus met, eerst met het prediken van iets. Dit, dit is een bepaald type valse profeten, je hebt verschillende soorten. Uh, je hebt er die gewoon concreet, concrete wet prediken... Je hebt er die uh, bepaalde zalvingen uitdelen en dan vervolgens raak je daarin weggezakt. En een ander die, die ontkennen zeg maar, zonde of die, die, die doen er heel lichtvaardig over. En, uh, en je hebt ook uh, mensen die mystiek brengen. Nou, zo heb je nog wat categorieën, maar ik deel ze meestal in, in drie categorieën. Dus de ene die, die prediken wet, de andere mystiek. En de anderen die, die delen zalvingen uit. Nou, ik heb het hier over de categorie die zalvingen uitdelen. En ze zeggen dan dat die zalving nodig is, omdat je dan beter kan getuigen. Of dat je, weet ik veel, maar het is met al de grootste onzin. Want uiteindelijk komt het allemaal voort uit de Heilige Geest. En dat is op basis van, het, van genade op het volbrachte werk van Jezus Christus. Dus en wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze bijvoorbeeld van, nou, dit is een zalving en hierdoor komt de opwekking. Oké, okay. dat is zeg maar de claim. Dat is eigenlijk altijd de claim, hè? want het, het zijn opwekkingspredikers. Dus, ik heb een zalving, zeg, zeggen ze dan. En, een, en die is, komt speciaal van mij. Nou, moet je nagaan, dat is al zo, zo ego-tripping als het maar zijn kan. En als ik jou de hand opleg, je komt straks naar voren na mijn preek, en dan leg ik je de hand op, dan komt er opwekking. Oh, oké, okay, nou, prima. Dus je gaat dan naar voren, je krijgt dan de hand opgelegd, dan vindt er een zogenaamde... Impartatie plaats. Nou, dat is leuk en aardig, maar... ...ik denk niet dat, uh, dat je naast de Heilige Geest nog een andere impartatie nodig hebt. Komt mij niet erg bekend voor in, in het woord van God. Timotheus ontvangt wel een impartatie, maar dat is de impartatie van de Heilige Geest, de genadegave die in hem is. Dus dat is leuk en aardig, maar... Daarnaast is er gewoon geen importatie. Nou, wat er vervolgens gebeurt is, als het een valse prediker is, en vaak is dat ook wel het geval, eigenlijk heb ik niks anders gezien dan dat, dus laten we zeggen dat het een valse prediker is. Die heeft handen opgelegd, importaties plaatsgevonden. Vaak is diegene dan knetterstoond en niet in staat om ook maar wat te doen. Dus wat, uh, ja, ik, vraag, ik vraag me af of Paulus en Timotius en Titus ook knetterstoond waren ofzo. Maar goed, kijk, het is mij wel bekend dat je vrij moedig kan worden, en dat je uh, vrolijk wordt en dat soort dingen door uh, de heilige geest. Maar het is niet het idee volgens mij dat je totaal knock-out geslagen wordt door het werk van de geest. Mm, maar goed, dat maakt op zich even voor dit verhaaltje niet zoveel uit. Maar wat er gebeurt is vaak dat, uh, dat die persoon uh, onder invloed komt te staan van die nieuwe entiteit. Dus door die nieuwe geest die hij ontvangen heeft. En Paulus waarschuwt ook onder andere in gelaten dat, dat zo'n geest accepteer je echt met gemak. Dat, dat is, um, daar zit je zo aan vast. Nou, dus, dus dat accepteer je, en, maar als je dat eenmaal binnen hebt, wat er dan gebeurt is, je raakt eraan verslaafd, zoals je aan elke zonde verslaafd raakt. En je wil dus meer hebben van de rotzooi die je binnen hebt gekregen. Nou ja, kijk, als je Gods liefde leert kennen, dan wil je daar ook meer van hebben. Maar je bent daar niet zozeer verslaafd aan. Uh, nou wat er vervolgens ook gebeurt, is je raakt blind voor, voor bepaalde, uh, voor de waarheid, omdat je gelooft in het valse woord. Nou, je wordt verblind, uh, waarschijnlijk heb je een waarzeggende geest ook nog binnengekregen, of een geest die bepaalde doctrines gaat geven die gewoon niet bijbels zijn. Dat, daar waarschuwt de Bijbel ook voor, van... Mensen worden verleid door, um, door leringen van demonen. kan je, kan je via de concordantie kan je daar op googlen. Leringen van demonen. En uiteindelijk, um, ja, wat er gebeurt met die mensen is dat ze eigenlijk alleen maar steeds verder afraken, En niet meer in staat zijn om de Bijbel te lezen, die meer Jezus Christus als een redder en verlosser zien. Of ze, ze zeggen dat ze Jezus Christus wel als redder en verlosser zien. Maar van wat is onduidelijk, niet van zonde in ieder geval, of als ze dat wel van zonde hebben. Dan is het vaak ook nog zo dat vaak die Jezus, zoals ze die beschrijven, of niet de zoon van God is. Of, um, ja, of, dat, of dat, uh, dat, dat Jezus een meester is en niet de zoon van God, maar, of dat, ze, uh, dat het wel de zoon van God is, maar dat die God heel anders is, dat het een... Niet God de vader is, maar God de vader moeder of weet ik veel wat. Het is altijd dan weer net iets waardoor het niet de Jezus Christus is van God de vader. En, uh, en dat het er eigenlijk op neerkomt dat, dat, uh, dat je nog meer van die zalving nodig gaat hebben. Of van een zalving. Of dat je iets moet gaan doen om daar meer van te krijgen. Het kost je in ieder geval enorm veel energie. In ieder geval kost het je vrijheid. En... Uh, ja, we zijn geboren om vrij te zijn. Uh, staat ook in gelaten. Uh, volgens mij was dat gelaten 3, maar dat weet ik niet zeker. Ergens midden van gelaten 3, gelaten 4. Eén één van die gelaten 4 kan het zijn. En je moet dus begrijpen dat, dat elke keer als je meer onder een uh, valse zalving, onder valse evangelie komt te staan, dat je dus minder in staat bent om uh, het echte evangelie te horen en om, om daar grip op te krijgen. Nou ja, hoe je een vals evangelie ontdekt bij jezelf. is door, ten eerste, om eerlijk te zijn: draag ik vrucht? Heb ik mensen al vrijmoedig, echt, authentiek, diep uit je hart, zonder angst en zelfs met veel plezier over het evangelie kunnen vertellen? Eh, uh, ik van harte van, van God de Vader um, heb ik het idee heb je het idee dat, dat je dat je niks uit jezelf doet um, en daar bedoel ik dus mee dat het je ook geen energie kost dat, uh, dat je niet het idee hebt dat je onder een zwaar juk staat uh, dat, het, dat het geloofsleven eigenlijk gewoon in zijn essentie heel relaxed is want je moet je voorstellen, Paulus stond onder veel verdrukking Um, maar als je dat leest, dan, dan, en dan leest hij ook, vertelt hij ook van, ik, heb, ik, ik, ik, ik, ik zwoeg veel, ik bid voor jullie. Maar als je nou werkelijk zijn, zijn getuigenis over de genade leest, in 1 Korinthe 15 vers 10, dan zegt hij heel duidelijk van, ja, ik doe het niet. Dus voor hem is het, en daarom is die verdrukking die bovenmenselijk is, wat hij ook in Macedonië heeft meegemaakt en al die andere plaatsen eigenlijk, maakt hij continu bovenmenselijke verdrukking mee, is dat voor hem te dragen. En uh, wat ik bij heel veel christenen zie is, uh, vooral als ze net uit de wereld zijn, of als ze uit de wereld zijn, uh, dat, dat, dat hun juk wordt eigenlijk alleen maar zwaarder wanneer ze tot geloof zijn gekomen. Nou ja, dat heet dan niet tot geloof komen, maar onder een wet zijn gekomen of onder een valse zalving. En er is één zalving en dat is die van de Heilige Geest en die zalving is op basis van genade en genade is dat je weet dat God onverwaardelijk van je houdt hoe je ook bent en als je dat accepteert en als je dat diep op je in laat werken dan zegt Colossense 1 vers 6 als je dat ten diepste begrijpt dan zal je vrucht dragen en dan zal het overal ter wereld vrucht dragen als deze boodschap rondgaat en mensen dat ten diepste begrijpen en dan heb je werkelijke opwekking en nu heb ik dat met hele ingewikkelde woorden en met heel veel teksten heb ik dat nu neergezet. En ik hoop ook in de toekomst het wat makkelijker te maken. Ik hoop ook mensen, dat, dat er mensen zijn die dit horen en denken van... Hé hey Vincent, uh, je legt het met hele ingewikkelde woorden uit, maar ik begrijp precies wat je bedoelt. Of, hé, uh, hey, je geeft me een inzicht waar ik nog niet achter ben gekomen. Um, ja, wat erop op neerkomt is, ik, ik vind het, uh, dit, dit is voor mij ook allemaal hartstikke nieuw. En waar ik, uh, waar ik nou op zoek ben op dit moment, is mensen die snappen waar ik het over heb, maar echt snappen. Dus niet, niet nog steeds onder een kerkelijk juk zitten en denken van, joh, ik snap het wel en dat doe ik toch al. Nee, Jezus zegt ook heel duidelijk van, ik ben niet gekomen voor de mensen die, uh, die gezond zijn, ik ben voor de zieken gekomen. En mensen die zeggen van, ja, ik snap het al, maar ondertussen nog onder een dik juk liggen en zich eigenlijk uit de naad werken waarvoor... Ja, hun geloof, noem het gewoon religie, dodelijk vermoeiend is. Uh, ja, dat, je gaat me niet vertellen dat je dan uh, <laughs> in de vrijheid staat. Ik wil, ik wil eigenlijk uitdagen om uh, mensen die, uh, die begrijpen wat ik bedoel, of mensen die willen proberen te gaan begrijpen wat ik bedoel, wil ik vragen om mij even een e-mailtje te sturen. Dat kan naar waarom ik geloof je gmail.com ik zal het ook gaan spellen waarom ik geloof apenstaartje gmail.com dus w-a-a-r-o-m-i-k-g-e-l-o-o-f -a -a -e -o -o je, dat is de shift en dan de 2 en dan gmail g-m-a-i-l .com c-o-m uh, waarom ik geloof gmail.com Stuur me even een e-mailtje en zeg even van wat je van, uh, van deze boodschap vond. Zet er even bij de titel van de boodschap. Uh, mocht je ook andere dingen hebben gehoord, zorg even voor dat, dat als je zegt waar je het over hebt, uh, dat je even probeert te kijken uh, op hoeveel minuten de teller dan staat uh, als je reageert op een bepaald punt uit de boodschap zodat ik dat ook eventjes weer kan opzoeken en mijn geheugen even kan opfrissen waar ik het over heb gehad. Als je ergens het mee eens of niet mee eens bent, uh, ik argumenteer slechts op basis van Gods woord, de Bijbel. En uh, als er tegenargumenten zijn, dan moet dat direct, zonder een vage interpretatie, uh, maar gewoon heel direct in Gods woord uh, terug te vinden zijn. ...dingen niet uit de context trekken, maar gewoon concreet waar gaat het om. Dus, dus je moet het in de, in de, met de achtergrond waar, waarin dingen gezegd worden, in de Bijbel, moet het gezegd worden. En dan daag je uit om uh, contact met me op te nemen, want het lijkt me wel leuk om dan er wat meer mee te doen. Want ik heb het idee dat wat Paulus aan Titus en de Moties heeft geleerd... Uh, ...en los de van de duizendens uh, fliet voor het licht... Ik denk dat uh, Titus en Timotheus een hele makkelijke taak hadden. En uh, dat wanneer mensen eenmaal de boodschap, de genadeboodschap horen, erin geloven. Dat uh, gebeten is gaan groeien en bloeien. Daar heb ik volste overtuiging van. Uh, alleen al op basis van wat er in Handelingen 2 gebeurde. Uh, denk ik van, uh, dat het gewoon heel goed mogelijk is dat wanneer Jezus echt gepredikt wordt zoals die gepredikt dient te worden. En dat is zoals... En emoties dat leren, dan denk ik dat we een dikke opwekking in Nederland hebben. En met opwekking bedoel ik dat mensen gaan vrucht dragen, mensen innerlijk en uiterlijk genezen en uiteindelijk tot verlossing komen in Jezus Christus kennen en eeuwig leven hebben hier op aarde en in de hemel. Daarna bij de Vader. Oké, okay. dus waarom ik geloof abbasatje@gmail.com.